Uur. Dit is Lieselot Thomassen met het NO. De grote storing bij Ziggo is voorbij. Klanten uit het hele land konden sinds gisteravond 9 uur niet meer internetten. Het bedrijf werd voor de tweede avond op rij bestookt met enorme hoeveelheden data. Waardoor de systemen vastliepen. Om 4 uur vannacht was de aanval afgeslagen. Volgens Ziggo was deze een stuk zwaarder. Maar volgens het bedrijf hoeven klanten zich geen zorgen te maken over hun privégegevens. Het doel van de aanval was om computers van Ziggo plat te leggen en niet om gegevens te stelen. Zo'n 150.000 mensen ontvangen ten onrechte een uitkering voor arbeidsongeschiktheid. Dat zeggen verzekeringsartsen van het UWV in trouw. Dat komt vooral doordat er veel te weinig herkeuringen zijn... Veel arbeidsongeschikten zouden jarenlang geen verzekeringsarts hebben gezien nadat ze waren afgekeurd. en Sommigen zijn in die periode wel hersteld en hebben dus eigenlijk geen recht meer op een uitkering. Bij de aanslag in Bangkok afgelopen maandag waren zeker tien mensen betrokken. Volgens de Thaise politie was de aanval goed voorbereid. Er zijn nog geen verdachten gearresteerd. Bij de aanslag kwamen 22 mensen om het leven. Van één verdachte is een compositietekening gemaakt. Hij liet een tas achter op de plek waar korte tijd later de bom ontplofte. De verantwoordelijkheid voor de aanslag is nog niet opgeëist. Volgens de Thaise overheid is de aanslag waarschijnlijk niet gepleegd door internationale terroristen. De curatoren van Imtech hebben voor twee onderdelen van het failliete bedrijf kopers gevonden. Voor de activiteiten van het bedrijf in België en voor Imtech Toegangstechniek. Zo'n 800 medewerkers bij deze onderdelen houden door de overnames hun baan. Het installatiebedrijf Imtech werd vorige week failliet verklaard. In totaal zijn nu ruim 10.000 van de 22.000 banen gered. De consumptie van alcoholvrij bier is vorig jaar fors gestegen met 35 procent. In het jaarlijkse nationaal bieronderzoek zegt een kwart van de bierdrinkers minstens één keer per maand alcoholvrij of alcoholarm bier te drinken. Gewoon bier werd vorig jaar minder gedronken. Het weer geregeld zon in het zuidwesten kans op een bui en het wordt 23 graden. Dit was het NLK.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 Goedemorgen, Zandvoort. Goedemorgen. We zijn er weer. We zitten in Hotel Hoogland en uh, de koffie wordt vandaag geschonken door uh, Yvonne Rozendaal. De redactie was deze week van Yvonne Rozendaal en Gert van Kuik. En de eindredactie was van Gerrie Rutte. Uh, de presentatie is uh, van Gerry Rutte. Ja, en Irene de Jager. Ja, wij, zijn, wij, wij zijn invallend. Twee, nee. ja, de, <laughs> twee dames. Er zijn twee.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 En uh, Linda Rubeling van Burgerszaken. Er dat zijn twee ambtenaren van de burgerlijke stand. De Precies. een is buitengewoon en de ander is echte oh. ambtenaar. Hè? Precies. En daarna gaan we... Uh, het blijft nee tegen de turbines in de zee. Uh, Albert uh, Korper is al uh, aangeschoven aan de bar. En uh, we gaan praten over uh, al die uh, toestanden. De turbulentie van de turbines. Ja. En het laatste...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 zoals hij in het museum zou kunnen zijn. We hebben beide dagen om drie uur s middags een heuse trouwerij. Noortje gaat vanmiddag daarvan al uh, ja. achter de prinshans geven. Een echte? Nee. Oh, Geen oh, echte. Nee, nee, nee. Fake. Een fake trouwerij. Fake. Maar mensen ja. zijn al getrouwd door... Mensen zijn in maart al getrouwd. En uh, die gaan gewoon nog een Met keer... Van de, en, ja, van de precies. Ja, de ja, nou, dat is natuurlijk maar. hartstikke leuk als je je jurk ja. nog eens aan kan... en hem ook nog past. Pas want dat was...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 Nog meer? Ja, en dan uh, het is ja, altijd het altijd een feest. Hè, het, is het is altijd een feest. Als er een trouwerij is, dan is ook echt het hele dorp staat daar beneden bij ja. die trap, bij het stadhuis, ja. om te de kijken rij, ja, klopt. Hè, hoe ja. iedereen eruit ziet. Ja. De familie, de auto. Nou, fijn, ze klopt. willen gewoon alles zien. Nou, ze refereren er ja. specifiek voor zitten. Hè? Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, daar ja. zijn de bankjes speciaal voor. Ja. En ja. We refereren bij de tentoonstelling ook echt even aan het strooien. Hè? Het zandvoedse strooien van de snoepjes. Daar hebben we een hoekje de voor ingericht. Bruidsuikers? Ja, we hebben dan geen bruidsuikers, maar wel leuk... En blauw ingepakte snoepjes. Ja. En, uh, ja, is dat een is... specifieke Zandvoortse traditie? Dat is een hele oude Trans-Zandvoortse traditie. Nou, het was eerst geld voor. Het begon dan. inderdaad met geld, met centen ja. strooien voor de armen die beneden stonden te wachten. Oh. Die stonden te kijken. En dat is uh, langzaam veranderd in ja, de snoepjes kan meer voor uh, rein, de kinderen. Beetje... We hebben geen centen meer. Maar dat niet, dat, buiten dat, maar het is ook niet zo aardig ten opzichte van die arme mensen nee. dat ze, dat ze een aalmoes krijgen. Ja, ja. Dat is nou, maar dat was aalmoes. toen, uh, toen gebruikt.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 En wat ze daarnaast met de strandtenten doen. Of nee, waar dan ook. Is, nee, ik is bedoel dan dat, dat er de... bepaalde plekken in Nederland zijn. Oh dat zou kunnen. Die, die duurder zijn dan andere plekken. Hè? Dat en zou kunnen. En ook okay. gewild zijn bijvoorbeeld vanwege. De, de, de, de, volgens Lomaan. mij is dat uh, in Zwanenburg. Of is dat uh, halfweg? Dus dat mooie is daar. heel mooie, mooie mooi gemeentehuis daar. Daar. met die twee ja, trappen ja, dat dat aan de, de, de, de, de, de, de zijkant. Zij. Ja. Elke gemeente stelt zijn eigen huwelijksleesjes vast. Dus ja dat kan per plaats inderdaad verschillen. Is dat nog steeds gratis op maandag? Op dinsdag tegenwoordig. Op dinsdag precies. Dat vroeg ik me af.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 prachtig geworden. Ja, want die setting van Michiel Drommel, om er even wat te noemen, ja, dat, dat zou natuurlijk is ook, fantastisch. Is ook oh, gewoon een setting heel zijn voor een uh, ja. trouwerij. Ja, het weekend, want wij ja, liften ja, dan op perfect. het laatste weekend Strand van Zandvoort Ja, maar, Zandvoort het ja, maar dat het niet ja, kan ja, blijven ik, staan, ja, hè? Is en dat is echt, iedereen die niet geweest is, die moet dat echt ja. eventjes gaan bekijken. Het is ja, zo ja. leuk. is heel leuk.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 Ja. Maar jij wilde nog wat vertellen. Noemtje. Het museumpodium gaat weer starten. Ja. En dat begint op de zondagmiddag in september. De eerste zondagmiddag in september. Dat is de zesde. De zesde, ja. Ik was zeggen. En dan zijn we van drie tot vier. We zijn van de avond weer teruggegaan naar de middag. Okay, ja. En we hebben dan het Zandvoortsmannenkoor. mannenkoor. Ja, dus dat is gewoon heel erg leuk. Ik ben erg trots dat ik Zo, zei. Jammer dat ja. ik er niet ben. Zandvoortsmannenkoor. mannenkoor. En dan hebben we in oktober... Chante. Die hebben al een keer bij ons ja. opgetreden... met Franse Chansons en Ramses Safi. Een trio. Dan hebben we in uh, november... Dick Housé. Ah. En partner. Leuk. Dus die gaat ook een uh, voorstelling. Is dat Henk Janssen? Even... Uh, nee, uh, Rigolo. Dick Rigolo. Ja, Ik weet zijn partner. Ik dacht dat het zijn dochter was. Klopt dat? Oh, ja, dat, ja, dat kan ook. Dat hij doet, uh, ja, ja. Beide. Hij doet ja. met ja. beide het ja. Ethiopië. Ja, en dan hebben we in december...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 Drie euro uh, voor zeg maar een kopje koffie en een uh, drankje. En de rest is voor de artiesten. Nou, super. Ja. Hartstikke goed. Dus ik ben dan benieuwd. Op, ja, op zondagmiddag nu, hè? zondagmiddag De eerste ja, zondag. Ja. We hebben het nu heel goed uitgekiend... dat er ja. ook uh, classic concerts niet in de weg zitten. En oh. dat er ja. andere ja. dingen... En dus elke keer wat er wordt weer, ook zoveel weer, georganiseerd Er ja. wordt dorp. zo ja. verschrikkelijk ja. veel georganiseerd... Ja. dat je het bijna... maar ze niet zeggen dat dit de een saai, saai dorp is... die moeten echt goed nadenken. Nee, het is overgeorganiseerd. Er is heel veel. Ik wil nog even als laatste meegeven... Uh, museum museumentree is dit weekend gratis. Aha. Een kleine vrijwillige bijdrage is natuurlijk altijd welkom. Ja. Nou, uh, ik, uh, ik zou zeggen, we moeten even gaan kijken. Ja? Ik, bedoel, ik heb er een beetje lekker aan gehad. Nee, nee, nee. Nou, wie, wie weet. <lacht> Misschien hangt er wat tussen. Het <lacht> hangt van alles. <lacht> <lacht> maar goed, uh, we gaan de muziek hier draaien.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 Ja, weet je, iedereen heeft zijn eigen invalshoek. En ik, ik vond het een prachtig rapport overigens. Want ik denk dat het uit angst geboren is. Mm -hmm. Omdat ze zien dat er wat degelijk een, ja, een verschuiving in, in idee plaatsvindt. En dus zegt natuurmilieu Milieu, ja, Stel je voor het Wittmond we straks niet komen. Laten wij maar een rapport inzetten. En, uh, waarin we aantonen dat er geen effect is. Of min, weinig effect op bezoekers. De grap is dat het contraproductief is. Want als je de cijfers ja. vergelijkt tussen het rapport van ministerie van Infrastructuur en Milieu...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 Uh, op 22 kilometer afstand uh, zegt 0% we blijven weg. Ja. In dit rapport zeggen ze blijven nou, 3% weg. Ja, dat is aanmerkelijk ja. meer. Ja, zeker. Ja. Ja. En 2%, uh, 2 zegt we komen minder in het ja. oude rapport van ZKA. En in dit rapport zegt 27,5%. 27,5% ja. we komen minder.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 En zijn die, is die handtekeningenactie nog van kracht? Die is Oba? nog steeds gaande. Maar uh, zijn er al genoeg handtekeningen? Nee. nee, nee. nee. Wij vinden nee. van niet. Er zijn nu zo'n 24.000, 25 25.000 handtekeningen. En dat is best veel. Ja. Nou ja, als je dat rekent ten opzichte Op... van de inwoners van Zandvoort. Nee, nee, nee, langs de hele kust. Het is ja. van alle, alle dus kustgemeenten. Alle kustgemeenten, ja, het hele Noordwijk, land eigenlijk. Uh, 40, hè? 40. 40. Uh, Kat, Katwijk, Noordwijk, nou, Katwijk, Noordwijk, Zandvoort, Bergen, uh, Scheveningen, die krijgen Muiden, we ook allemaal last van. Allemaal, ja. Dus het is nou, lang nou, niet genoeg. Nee. En dan gaan we wat aan doen. Uh, we hebben... Uh, zijn actie gestart. Het was een idee van Huigmolenaar, wel bekend van Thalassa. Ja. Ja. En die zei: Wat vinden jullie van dit idee? Huig ligt er wakker van. Uh, ja. en die zegt, jee, mijn hele horizon. Het wordt, hij zegt, er is een litteken over een gezicht. En dat krijg je nooit meer weg. Ja. En dat uh, ben ik met hem eens over. Dus hij zegt, ik ga, ik ga paal zitten. <laughs> en dat doe ik net zo lang tot ik 50.000 handtekeningen bij elkaar zo. heb. Zo. Oh. Dus hij zegt, nou, Huig, misschien is verstandig als we dat bij toerbeurten gaan doen. Ja. Ja. Maar hij is echt, hij, hij, is, hij is echt, heel, ja, hij is ja, ja, hij echt hij overtuigd. Hij he? vertelt ja. hier ook al een ja. keer. Ja. Ja. Ja. En dat paal zitten, dat uh, gaat dus gebeuren op een, uh, op een paal in het water.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 En dat betekent dat als we die 50.000 hebben, zien we 12 Misschien. meter boven het water. Ja. Uh, en we doen dat in, uh, in toerbeurten van 6 uur. Met andere woorden, uh, je gaat er 6 uur op en daarna ga je er weer af en dan gaat de andere 6 uur op. Dus ja. we hebben 40 mensen nodig. Want we beginnen op 27 augustus om 12 uur s middags. Ja. En we eindigen op 6 september, uh, eind van de dag. Je gaat alsmaar door, ook s'nachts. Ja, ook s'nachts. Er komt er een stretcher op, dus je kunt erop slapen. Voor de slaapwandelaars zit een heksje omheen. Dus je valt niet zomaar af. Uh, maar het is een... Uh, en waarom zo hoog? Want ik heb ik, ik een beetje hoogtevrees. Ja, je moet wel een statement maken. Van dit wordt je uitzicht straks. Ja, nou, ik, dat, dat is wat ik, wat ik nog even wilde zeggen over... Met, met name dat het dus 24 uur doorgaat. S'avonds, mm -hmm. dat is... Zo spuuglelijk. Wat je s'avonds ziet. Nu al. Ja, ik vind het ook. Maar er zijn is, ook mensen die zeggen, het, het, het zo mooi. Ik ja. Ja. Goed, kun je ah, het is vreselijk. Uh, Kees van Amsterdam, gisteren uh, het nieuwe Red Light uh, District. Ja. Nou ja de ja, radio. Het is, ja. En het is natuurlijk red, ook zo. seconde, bed, seconde zie je, iedere seconde zie je dus uh, 42 lampjes ja. aangaan. Ja. Terwijl het ministerie gezegd had dus Rijkswaterstaat van INM. Nee, ja. die lampjes zie je ah, na 10 kilometer niet meer. Nou, dat nou, moet je wel verrot slechtziend zijn, toch? Ik zie ze gewoon. Nee, ik heb niet zo'n hele jonge ogen, maar uh, ik je zie ze heel goed. Ja, het is echt. Oh, wanneer je over de boulevard loopt, S'avonds. Ja. als het ze. donker is, ja. ik zie het dan, vanuit het vanuit dan het is het mijn woonkamer nou zo ja. Dat dat is, is zo storend. ook oh, als je ja. gewoon hè, normaal, zeg maar, je, eh, ja. ook langs de boulevard loopt. Je gaat op een muurtje zitten. Je wil je hoofd, je hoofd even leegmaken. Dan is het altijd heerlijk. Dat Was dat het altijd heerlijk om daar te zitten en gewoon.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 Ja. 70 cent per jaar, er ligt zelfs het aardigste ja. gezin in Nederland nee. niet wakker van. Nee, nee. Dus nee, nee, dat nee, is nee. een kul argument. Ja. Ja. Zeg, en Albert, als nou die, vijf, die actie die gaat beginnen... en ja. we komen op 50.000 handtekeningen of ja. meer, zeg maar. Wat gaat er dan gebeuren? Uh, die 50.000 handtekeningen worden uiteraard in de tweede camera aangeboden. Ja. Uh, gezamenlijk met haar rapport. En laat ik even iets een stapje teruggaan uh, Op 6 september vindt er een Sundawn Party plaats. En daar willen we eigenlijk...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 Om ja. ook te komen zitten dus. Om ook te komen zitten, ja. Dus we mogen uh, zelf ook gaan zitten. Ja, graag. Nou. Ik schrijf jij nu miste in, oké? Overdag ik, of zaterdag? Nee, liefde? nee, nee. Nou ja, ik weet niet of dat mijn lichaam dat op dit ogenblik... Nee, er komt, ik, uh, hele, er komt een hele, goede stoel te staan. En uh, ja. als, als je het niet meer volhoudt, dan, uh, ja, dan roef je maar naar beneden. Nee, maar de, ik, ik, ik moet dat nog even overwegen. Mm -hmm. Maar niet omdat ik het niet zou willen, maar omdat het puur... Maar je kunt dat ook dat... andere dingen doen. Je kunt anketeren, je kunt handtekeningen ophalen. Ja, we hebben gewoon veel mensen nodig die zorgen dat dit... Uh, dat je ongenoeg laat zien. Ja. Maar ja, dit dat zou dat dan ook landelijk uh, bekend moeten uh, gemaakt worden? Ja, RTV noord heeft toegezegd dat ze het helemaal gaan coveren. Oké. Okay. Uh, nou, SBS telegraaf dit gewoon, uh, gewoon uh, ja, Dit ja. moet in het Precies. nieuws komen, hè, dat, eigenlijk? Daar zijn we ook ja. bezig. Ja. Okay. En ik denk dat het gaat lukken. Volgens maar mij het gaat goed. het ook gewoon goed komen. Ja. Zeker.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 the water was cold You would tremble and hold me so tight And we'd sit on the beach just to wait for the stars. Nou, dat staat nu ook op, uh, op de band. Dankjewel, Thomas. En we zijn weer terug. Thomas wilde het even laten weten. Wat was dit eigenlijk ook weer? Uh, got... de, ai, ja, ja. Maar ik weet niet of aja, dat was. Nee, die hebben we al gehad. Volgens mij was dit... Uh, I've got sand ja. in my shoes. Van de drifters was het. We uh. zijn al een goed, stuk dankjewel. verder. Dankjewel. Twee drifters, nee. De twee, heren zin... <laughs> Sorry, een grapje. De twee heren zitten bij ons um, om... Um, te praten over de Brede Rode Straat. Sander Oort moet ik zeggen, en yes. uh, Zerry Kramer. En het gaat over het pand, het grote huis in de Brede Rode Straat, waar uh, ja. toch nog steeds overlast is en uh, wat een soort uh, never-ending soap aan het worden nee, is, volgens ja. mij. Nou, het is echt nou ja. toch niet te geloven nee, dit. hè? Het he? is uh, ongelooflijk. Het ja. ja. is ook. Uh, je merkt ook een beetje in de buurt dat ze het een beetje aan het opgeven zijn. Want. Ja, het is gewoon ja, niet. Het is vechten tegen de, de bierkaart. Wat ik gelezen heb toen, is dat, dat er zeg maar. De vergunning werd niet verlengd, hè? He? Ja, het was, is het enige bedrijf in Zandvoort wat open is zonder vergunning. Oké. Okay. Okay. Maar dus, dat wordt niet gehandhaafd? Nee. Ze zeggen van wel, maar dat ja. wordt niet gehandhaafd. Althans, nee. ik zie ze niet. Nee. En als er heel veel herrie is en heel veel overlast is en ik heb gebeld, mm -hmm. dan komen ze ook niet. Want ik lig niet op de route.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 zegt in 99,9% van de gevallen neemt de gemeente het over dat het, uh, wat, wat wij zeggen. Die commissie. Nou, ja. Wij zijn dus precies dat ene gevalletje wat niet overgenomen wordt. Al tot twee keer aan toe. Er wordt gewoon niet naar geluisterd. Maar wat heb je dan aan zo'n commissie? Waarom, wat, wat, waarom, wat moet ik daar doen dan? Nee. Maar goed, de, de overlast even voor de mensen die niet in de buurt van de Brede Straat uh, komen. Het is een groot pand ja. wat gebruikt wordt als een onderkomen, wat ik ervan begrepen heb, voor uh, buitenlandse werknemers... Die, he, die dus hier in de regio werken en daar naartoe gebracht worden om... Ja, en die wordt ochtends opgehaald met een bus. s'avonds ja. avonds teruggebracht. En dan de goed, het tijd en die ze zijn, wat ze hebben is, is dus en drank drugs. en drugs. En roken. <pan> ja. Want ik begreep ook dat er, zeg maar, peuken... Ja, ...alle kanten op ja. worden. Kapotte vodkaflessen wodkaflessen worden in mijn tuin gegooid. Van de dakkapellen af gooien ze eten op mijn dak. Omdat ze het grappig vinden om die meeuwen... dus net of er gevoetbald wordt op mijn dak. En als ik dan kijk, ja, er wordt alleen maar uitgelachen uit het raam. En dat is, ik kan me voorstellen dat het ook een grappig gezicht is... ...als al die meeuwen daarop duiken. Een filmpje ervan ja, maken? Ja, dat heb ik ook. Ik heb nee. zeven ordners vol, ik heb CD-rommen vol met alles wat er gebeurd is. Maar handhaving moet het constateren en, degene, en niet ik. En, degene, en daardoor ook van er als niks aan het gedaan op wordt. Video ja, be allemaal, het. dat is mijn bewijs tegen dat van hun. En daar kan niks mee gedaan worden. Nou, en dat is ook denk ik een punt dat Sander ja. ook aan, aanhaalt, is dat we in het dorp, zeg maar met de horeca kan, meteen, kan je meteen je schraak sluiten. Als en, iemand roept, het is niet in, goed, dan, ja, dan ja, ga je... En in dit, dit geval, nee, wat ik dan van Zanden begrijp, is er ook helemaal geen toezicht. Mm -hmm. Dus er is één iemand aangesteld, nou die spreekt nauwelijks uh, Nederlands of eigenlijk helemaal... Helemaal, helemaal niet, helemaal niet. En ik denk dus mezelf... Je ook niks mee. mee. Nee, Anderzijds nee, nee, wordt nee, het nee. Er spreekt ook geen Engels? Nee. Dus,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 Er zitten er een stuk of 60. Dat is 30.000 euro. Elke maand wat daar binnenkomt. Ja. Er is één toezichthouder. Voor de rest hebben ze geen kosten. De dakgoten vallen naar beneden. Het is dus maar één rivier in mijn tuin als het regent. Dus, het dus er komt zoveel geld binnen. Ja. Daar begrijp ik dat die man er allemaal advocaten op, ja. Ja. Allemaal advocaten op ja. ja. kan zetten. Dat kan niet ja. makkelijk ja. En dan heeft ja. hij nog meerdere door Nederland van dit soort panden. Ja. Van dit uit. Ergens moet toch de beuk er een keer in? Hè? Ja, daar ben ik al acht jaar mee bezig. En niet alleen ik. Het is ook meneer Akkerman. En ook Joekke Pot. Die nou, ontzettend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 Ja. jonge kinderen, nou, het okay. die worden aangefloten met ja. Ja. vervelende, obscene gebaren. Dan word je als vader boos. Ja. Ja. Is dat dan wat de burgemeester wil? Dat ik op een gegeven moment uit mijn slof schiet? Ik kan het nooit winnen. Maar nee. in, er komt niemand aan mijn gezin. Het schiet Maar, maar wat, wat kan jij in, in, op het stadhuis uh, betekenen voor dit uh, verhaal? Ja. Nou ja, het is gewoon duidelijk. en het, uh, Er zijn dus een aantal memos naar de, naar de raad gegaan. En er wordt onder andere gesproken over een visie die we hebben op het verblijfsaccommodaties. Uh, nou, en daarin staat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 Jan Belen. Die is er ook echt heel. heel, heel de, en houd daar mij op, Sander. Jan was dat. het was Jan Belen. Jan Beelen. <laughs> Ik wist. Er, er was iemand uit de politiek. Ja, ja moet, moet ik, ik echt de zeggen, de zeggen. Die doet ook echt zijn best. En, maar ja, het is. Het, ik, ik begrijp niet dat je tegen zoveel obstakels oploopt. Is, is het, het nu zo dat je dan maar eens. Auto uh, Telegraaf of van Nederland hier bovenop moet zetten? Dat je dan maar eens grof te hebt. Nee, ja. Kijk, wat, wat Sander ook uitlegt. Dit is een partij die laat zich niet zo snel uh, wegsturen. Nee, dat lijkt. Kijk, ze verdienen geld. En ze met dat geld kunnen ze weer, uh, weer advocaten betalen. Dus ja. ja, de gemeente heeft gewoon een...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 Maar ik hij is toch degene ja, die, die, die, die wat is. kan doen. hè? Ja, maar ah, is blij ja. dat ik het een keer kan ja. vertellen. Ja, met een ja, chic nou. woord heet het, hij is het bestuursorgaan wat erover gaat. Dus ook vanwege de exploitatievergunning. Nou, hij kan rechtstreeks aangesproken worden. Ja, die die hij heeft dus een aantal dingen aangescherpt. Nou, en als zijn constateringen van Sander juist zijn dat er dus 60 mensen in dat pand verblijven, nou, dan zijn ze duidelijk in overtreding.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 Er mogen dus nu 70 mensen ja. in dat pand. Kun jij dat nou, terug... Dus dat zie is, zie is, jij dat, dat terug bet, ergens? in Nee, de, in dat betwijfel ik. De... Omdat de burgemeester zelf ah, hier spreekt over 40... Ja, dus dan is het is nou, dus onduidelijk ik heb het, uh, van. Die uh, brief van uh, Joek. heeft mij die. Uh, die, heeft het, nou, die hebben, we hebben hun daarop aangesproken, ja. vanwege de brandveiligheid. Omdat ik er zo dicht tegenaan ja. zit. Ja. Ja. En dat ze roken uit het raam. Dus dat je peuk op mijn dak schieten, ja, dat ja, soort dat is dingen. Dus toen zijn we daarin uh, daarin gedoken die zegt 40. En ze hebben een aanvraag gedaan voor 70. En die aanvraag is gehonoreerd voor 70 personen. Dus dat moet. Dat, uh, daar maar dat je, zeggen papieren, zij of hebben ze dat ook op papier? Nou, ik, ik heb die papieren van Joeke gekregen. Toe. En dat staat echt. Ja. dan zou ik die maar eens delen ja, ja, met Jay. Uh, uh, ja, nou, ik heb alles in eis. mijn netjes zitten. Dus. <laughs> ja, nee, maar goed. Dat zijn ja, nou, wel belangrijke ja. dingen. Waarmee jij uh, kunt uh, uh, teruggaan ja. naar de gemeente. Of in ieder geval naar, uh, ja, naar kijk, er is op dit moment er loopt nu een proces. Dus daar is de burgemeester, dat, dat moet ik wel zeggen, ja, is die is daar heel actief mee bezig om de boel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 Is Moet er niet ergens een deadline neergelegd worden? Ja, precies. Ja. Ja, dat, dat is gewoon heel erg lastig in het verhaal van de burgemeester te krijgen. En dat zei je net ook al. Ze kunnen bezwaar op bezwaar op bezwaar maken. Dus je ja. zit gewoon maar in kan dan. Ja, ik begrijp de wet niet. Maar, dus, maar hoe, wij kunnen dat niet. Dus een Tin-Tin kan niet. Als de burgemeester zegt, nou goed, ze zijn daar gaan praten. Goed overleg, mochten ze dan weer open. Maar er zijn zat zaken die niet meer open mochten. Nee. En kunnen die dan niet bezwaar op bezwaar op bezwaar... en gewoon open gaan? Nou, zeggen, dat, zeg, dat, jij maar het, dat is wel leuk, want er is... Een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 Oh. Dus dat heb ik nu ook nog eens een keer als dus ik lekker zit te eten. En daar loopt nu ook weer een proces van Joeken tegen, want die wordt ook gefilmd. Want ja. dat willen ze doen uh, om, uh, om te kunnen aantonen dat zij wel heel goed bezig zijn. Ja, ja. En... Maar goed, dan staat er dus ook op de film dat ze dus met veertig man daarboven ja, nou, staan. Dat staat dus niet op de film. Jo. Nee, oh. want dan hebben ze de luifels, die zijn dicht, en dan, dan kan je, je niet onderfilmen. Okay. En dan hebben ze ook oh, geluidsopnames, zo. want die maken ze ook. En daarom is niets te vinden van geluidsoverlast. Die meen want die delen ze. Hoe, hoe, ja, die visueel is het met jou? Nou, die... Die, zij zeggen we hebben het nagekeken op de ah. geluidsopname en we hebben niets gehoord. <güls> dus, en dat sturen zij ook meteen in en naar gemeente. En jij kan aantonen dat je het wel ja, hebt? Ja, want ik, ik heb gewoon mijn telefoon aan staan. Het is, zo hard is het. Ja, zo hard is het. En dan zie je, daar staat de tijd op op je telefoon. Ja, ja, ja. van verder niet ja. over te de discussiëren. Dan aan, dan staan de ramen. Kan, je niet, kan je niet faken. Dan, dan bel je de beheerders. Dan gaan de ramen dicht, gaan de lichten uit. Die Vijf minuten later gaan de deuren weer open. Dan komt de politie. Die gaat naar binnen toe. Dan is het allemaal gestommel. Gaan de ramen dicht, gaan de lichten uit. Weg, de ramen en gaat gaan weer open. Over. Ja. En ze gaan gewoon weer door. Ja. Nou, je kan het de mensen daar ook niet eens kwalijk nemen. Want die werken waarschijnlijk uh, ja. s'nachts. Ja, of ja, over ja, overdag. Of net ja. in andere tijden. Dat, dat hij uh, naar bed wil gaan. Dus ja, maar het maar past sorry, gewoon niet op deze locatie. Is het niet nee. een idee om dan die handhavers dus gewoon uit te nodigen? Ja, om ja, om op een, op een avondje ik bij jou. jou in een juttertje had ik het al gezegd. Laat de burgemeester eens een weekje bij mij komen slapen. Een Een dag al genoeg is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 Nee, ik heb je überhaupt nog nooit een bod nee. gehad? Het staat al twee jaar te koop. Ik heb nog niet één bod gehad. Ja, en ja maar vraag goed, ik regering niet voor wonen? Ja, niemand. Sorry, uh, Dat is dus het hele probleem. Ja. En kan ik niet eens ergens naartoe? Ik heb zelfs jobhousing aangeboden om mijn huis te kopen. Ik zeg: kunnen jullie mijn huis dan niet kopen? Koop mijn huis. Ja, ja daar wordt natuurlijk niet op gereageerd. Maar het is. Ik, ik wil er nog niet wat ik 70 man erin duwen. Ik weet niet wat ik moet doen. Nee. Je staat met de rug tegen de muur, ah, en naast mij zit ook appartement kamer voor uur, met, met, met, met mijn kamerbeek. Nou, ik heb nergens last van ja, Aan de overkant ook zit het ook. Het ik ik heb toch niet? Hoeft nee, maar, niet. Hoeft niet. Nee, maar daar zit ook gewoon duidelijk dan een toezichthouder ja, op. Ja, ja. Ja. En dit is gewoon te groot ja. voor één iemand. Ja, die kan dat niet in de... Ja, uh, maar In de per maand moeten ze toch de makkelijk twee man nemen uh, Ja, dan kan je er wel meer, denk ik. Dan denk ik wel een politieagent zetten voor die prijs. Maar goed, je wordt er moedeloos van. En het is een beetje nieuw leven. Ingeblazen door het Zand voor het juttertje. Die heeft mij weer gezegd: Je moet niet opgeven. Jerry is erbij gekomen en die heeft gezegd. Maar uh, ah, Jan wel B. Kijken. heeft het dan ook gedaan. En ja. Ruud Zandberg heeft vragen gesteld. Dus ja. de politiek ja. is er wel ja. bewust we van, we van. Dus daardoor ben dat ik wel het, wat dat het, dat er wat moet gebeuren. Meer. Maar ik was er klaar mee. Ik ja. wil ook nog steeds weg. Het is ik heb, ik heb het lekkerste plekje ja. van zand. Ja, maar, maar het is wel jammer. Ja. Hè. Het ja. moet gewoon opgelost ja. worden. Ja. Ja. Het kan niet anders. Nee. Nee. Nee. Het is niet anders. Nee, want dan ga je eronder door. Je wordt er helemaal gek van. Helemaal gek worden van. Vreselijk. Nou ja, het is duidelijk dat dit.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 Het, het, het, zeg maar ja, het, is, het is gewoon niet duidelijk dat het bij de ene wel gebeurt en bij de andere de niet. wel ja. ja. of nou, de ene dan een, kle een kleine, kleine, kleine man is en de andere een grote man. Die wel. Ja, wij zijn erg benieuwd naar de antwoorden die komen. In ieder geval, uh, dank voor jullie komst. Julie, en, uh, jullie ik, ik hoop echt dat dit snel opgelost wordt. Dank jullie, jullie wel. Jullie. En muziekje voor de pauze. Oh.